3 uur, het LOS-journaal, door Meegens. Bij twee kalveren die misvormd zijn geboren is het Smallenberg-virus vastgesteld. Het ministerie van Landbouw meldt dat de kalveren afkomstig zijn van bedrijven in Flevoland en Drenthe. Tot nu toe werd het virus alleen gevonden bij schapen. Staatssecretaris Bleker is niet verrast dat het nu ook bij kalveren voorkomt... en zal zijn beleid over het smallenbergvirus virus niet wijzigen. Rusland en Mexico hebben hun grenzen gesloten... voor vee- en fokproducten uit Nederland. De danser en choreograaf Ton Lutgerink is overleden. In oktober werd hij nog onderscheiden met de Gouden Zwaan... voor zijn imposante danscarrière. De jury vond verder dat Lutgerink van prominent belang is geweest... voor de ontwikkeling van de dans in Nederland. Hij had vooral veel invloed op jonge dansers... Ton Lutgerink was 65 jaar. De advocaat van twee gewonden van de schietpartij in Alfa aan de Rijn... mag geen getuigen horen in de procedure voor schadevergoeding. De advocaat wilde onder andere de politiekorpschef Stikvoort... en de ouders van de schutter, Tristan van der Vlies, ondervragen... om te bepalen of een rechtszaak kans van slagen heeft. Maar volgens de rechter voegt dat niets toe aan de rapporten... die al zijn verschenen over de schietpartij. Op basis van die rapporten kan de advocaat voldoende inschatten... of een proces zin heeft, zegt de rechter. De politie in Drenthe is afgelopen vrijdagavond met verscheidene auto's... voor een overval naar Schoonoord gestuurd, terwijl de overval in Schonebeek was. Schoonoord en Schonebeek liggen zo'n 20 kilometer van elkaar af. Volgens een woordvoerder van de politie had de telefooncentrale... herhaaldelijk gevraagd naar de plaatsnaam. communicatie ontstaan tussen de centralist en de melder. De melder noemt het adres en daarbij wordt Schoonoord genoteerd. En vervolgens vraagt de uitvraag van allerlei informatie... Nou, daarbij wordt nog een keer het adres gevraagd uh, of het specifiek om schoonnood gaat. Nou, dat wordt bevestigd door de melder. Dus de eenheden zijn naar de schoonnood gestuurd. De melder was waarschijnlijk in paniek en noemde daardoor de verkeerde plaats. De overval op een supermarkt in Schonebeek werd door drie gewapende mannen gepleegd. Ze bonden de medewerkers vast en gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor. Op het strand van Zandvoort zijn met olie besmeurde vogels gevonden. Onduidelijk is waar de olie vandaan komt. Ook op stoelen bij de strandpaviljoen zat olie. Rijkswaterstaat onderzoekt de zaak op verzoek van de gemeente Zandvoort. Het weer buien, sommige met hagel en onweer. Temperatuur een graad of 7. Ook vanavond buien. Komende dagen aanhoudend wisselvallig en iets frisser. ANWB Verkeersinformatie. De eerste file staat alweer op bij Amsterdam... op de a 10 ring west richting Zaanstad. Tussen Alfred Haarlem en knooppunt Koenplein 3 kilometer... Het probleem van de middag op de A50 Arnhem richting Os. De weg is dicht tussen de knopende Valburg en Ewijk. Er staat daar een geschaarde kraanwagen met oplegger. Geeft behoorlijk wat vertraging. Vanaf knopend Valburg inmiddels 5 kilometer file. Verkeer vanuit Arnhem kan daar het beste een andere route kiezen. Als u mij nu het polisnummer geeft van uw autoverzekering. dan kunnen we de zaken voor u in orde maken. Uh, ik heb wel mijn rijbewijsnummer, is dat ook goed? Nee, sorry.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 Goedemiddag mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. In dit half uur het toneelstuk Breaking the News. Over hoe het er achter de schermen bij een fictief tv-nieuwsprogramma aan toe gaat. Straks gaat Gert-Jan Segers van de ChristenUnie in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Gert-Jan, waar wil jij het over hebben? Ik ga het hebben over een uh, advies wat is uitgebracht over het niveau van de PABO. En uh, nou, als je daar even doorleest in die, in die bericht, dan is het echt ontzettend schrikken. Want uh, van aankomende studenten zijn er studenten die niet veel uh, met een niveau... niet veel meer dan basisschoolniveau. En uh, die commissie wil graag dat het naar tenminste HAVO-3-niveau gaat. Terwijl het, nou, dan het een HAVO-opleiding is. Precies, dan hebben we echt een probleem. En die commissie zegt we moesten maar wat strenger selecteren aan de poort bij de PABO. Maar dat lijkt me eerlijk gezegd een paardenmiddel als we het over deze problemen hebben. Goed, dat straks... Maar eerst Breaking the News. Het verhaal gaat boven de feiten en de vorm boven de inhoud. Toneelgroep Orkater legt in het theaterstuk Breaking the News... de tv-wereld achter de schermen bloot. In de tv-wereld van Orkater zien we hoe het nieuwsprogramma... Nieuws van de Dag functioneert. Het is een zoektocht naar de volgende hype. Verslaggever Matthijs Holtrop was dit weekend bij de eerste try-out van het stuk... en sprak met regisseur Gijs de Lange. Wat is een hype eigenlijk? Nou ja, een, een nieuwsbericht wat uh, groter wordt dan... Uh... Het opgrond van zijn inhoud verdient. Wie bepaalt dat? Ik. Wat is volgens u dan een hype? Nou ja, so, uh, bijvoorbeeld Mauro is een hype geweest. Dat is dan heel erg in het nieuws ineens en dan is het er heel snel weer uit. En dan is iedereen het weer vergeten en er gebeurt niet veel mee. En uh, Brandon, die uh, zwakzinnige jongen die vastgebonden heeft gezeten, dat was een jaar geleden een hype. Van de dag. Ah, dit is het nieuws van de dag. Ah, Ik vond het echt heel erg goed. Heel leuk gespeeld. Het toneelstuk. Is het realistisch? Uh, ja, ik denk eigenlijk dat het wel een beetje klopt. Ik vond het wel leuk, omdat je er nooit over nadenkt. Maar nu je dit hebt gezien, denk ik eigenlijk dat alle tv een beetje gebakken lucht is. Alle tv is het zo erg? Ja, ik denk het wel. Alle commerciële tv in ieder geval wel. Nou, het absurde, het werd absurde, absurde, gekker en gekker. En ik vond ook die pruiken ook, en de bewegingen, en uh, ja, die, die muziek, het werd steeds gekker en gekker. Dus ik heb er ontzettend om, uh, om in gelachen en uh, heel erg genoten. 14 jaar, als een hond aan een ketting. Dit wordt het hoofdonderwerp. Dit kan heel groot worden. Wat doen we met die rukrage? Dat is oud nieuws. Vanavond doen we... Hoe heet hij? Bradley. Ja, precies. Het stuk Breaking the News gaat over een zwak begraafde jongen die letterlijk aan de ketting ligt. En dankzij media aandacht kan worden bevrijd. Het refereert natuurlijk aan Brandon. Maar in het theaterstuk wordt hij dankzij de manipulatie, de spelletjes... en de onderhandelingen tussen voorlichters en spindokters zelfs een politiek leider... Want wie Brandon nou daadwerkelijk is, dat is niet interessant. In Hypes is de waarheid ondergeschikt aan het verhaal. Zo is de boodschap van de regisseur. Nou, er is helemaal geen ruimte voor waarheid. Het, dus alle... gaat, het gaat alleen maar over de waar van de dag en, uh, en niet over de waarheid. Ja. Wat zegt dat? Nou, dat zegt natuurlijk een hele hoop over. Uh, alles gaat over Hypes. Ja? ja, voor mijn gevoel wel. Ik schaam me gewoon. Nee, echt hè? Jongen, ik wil gewoon kunnen doen waar ik goed in ben... zonder me druk te hoeven maken over kijkcijfers. Yes. Wat heeft het voor zin als er niet naar gekeken wordt? Jongen, dan kijk ik toch niet. Vind je het belangrijk om achter hypes aan te lopen? Sorry. Heb je idealen als journalist? Jawel, ik heb idealen. En een daarvan is om een uh, groot publiek te bedienen. Kan en wil je uit... ook dingen aan de kaak stellen? Ja, maar niet per definitie. Okay. Als dat gebeurt, dan is dat mooi meegenomen. Wil je achter, uh, achter waarheden komen? Wil je dingen onderzoeken? Wil je ja. waarheden blootleggen? De, de macht aan de, uh, de kaak. Ja, mensen moeten het ook leuk vinden, moeten nieuws kunnen behappen. Ja, dat is de mentaliteit tegenwoordig. Ja. Ja, wat, is, wat bedoelt u daarmee? Nou ja, het is amusement geworden. Jullie hebben weinig, of jullie, maar ik, ik, ik, ik, ik merk het bij jou nou ook. Je hebt weinig vak eer, zal ik maar zeggen. En wat is dat dan? Nou ja, je wil een beetje amuseren. Je wil achter de hypes aanlopen. Je wil de mensen geven eigenlijk wat ze, wat ze graag eten. Maar kwaliteit zegt, moet, moet, gaat volgens u dan dus over uh, idealen. Over wat je dingen bloot kan leggen. Waarheid, dat soort dingen. Ja, ja, ja. ja. Dat is kwaliteit? Ja. Gevaarlijk. is gevaarlijk. Sinds wanneer geloof jij alles wat er wordt gezegd? Hoe agressief is hij eigenlijk? Zijn er slachtoffers gevallen? En waarom zit hij in een inrichting en niet in de gevangenis? Dat weet ik niet. Hoe halen we die jongen naar de studio? Voor veel bezoekers van dit stuk is het geen theater, maar een inkijkje in de werkelijkheid. Uh, ja, De snelheid waarmee het gaat en uh, de krankzinnigheid van de mensen die erop reageren. Prachtig. Ja. ja. ja. Valt het? Aan de overkant? Ja, minder saai dan ik dacht. Het verdient beestachtig goed. Ja. Ja. ja. Wist u dat? Dat er afspraken worden gemaakt tussen voorlichters ja, dat en politici? Ik wel, ja. Dat, dat vermoeden heb ik wel. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nu heeft u dat in zo'n toneelstuk gezien. Ik geloof dat u nu overtuigd bent. Ja, overvragen? helemaal. Ja. Ja. <laughs> het is wel een uh, kwalijk verschijnsel, vind ik op zich, dat er. Uh, Heel veel aandacht voor hypes is, waardoor de aandacht voor serieuze onderwerpen een beetje naar de achtergrond dreigt te verdwijnen. Wat zou je dan meer in het nieuws willen zien? Nou, ik zou wat, wat uh... ja, bijvoorbeeld wat er in het buitenland gebeurt, zie je in Nederland bijna niet meer op de televisie. Het buitenlands nieuws is marginaal geworden in Nederland. Hoe gaat Jessica Veldkamp aanpakken? Met fluwele handschoenen natuurlijk. <truimertijd> Ze gaat je slopen. Laat je die beest leven van je eigen koers. Jij bent de deskundige. Ik zit bij de regie. Jessica? I'm all yours. Het is compleet over de top. Maar het is ook uh, als je hier naar kijkt, dan is de tv-wereld een hypocriete bende. Uh, dat alleen maar draait om die kijkcijfers. Nou, zo, zo zwart-wit. Maar uh, dat is een aspect. We laten we natuurlijk een aspect zien van zoals we zelf er af en toe naar kijken. Dat dus je denkt, wat, wat een rare wereld. En hier moet het interview stoppen, want ook over dit interview zijn afspraken gemaakt. Op verzoek van de acteurs van Orkator wordt Leopold Witte niet te lang geïnterviewd, want hij moet later deze week nog bij een ander Radio 1-programma optreden. En dus gaan we even naar iemand anders luisteren. Ah, het, het zit vol met onverwachte dingen en het is om te lachen. Het heeft ook nog een serieuze ondertoon. En ja, het, het, echt door de katervoorstelling, zou ik zo zeggen. Ja. Wat vond u van de, de ondertoon? Ja, nou, dat je inderdaad heel kritisch moet zijn... ...ten opzichte van alles wat je aangeboden krijgt... ...via de tv, via de pers, via... Ja. Ik zeg niet dat het allemaal on, onzin is. Ik bedoel, het, het is onmogelijk om iedereen uh, de hele tijd te bedriegen. Sophie van Winden, jij presenteert... Het programma waar het allemaal om draait. Nieuws van de dag. Nieuws van de dag, inderdaad. Het lijkt wel verdacht veel op de wereld draait door. O oh ja, nou dat <laughs> is niet zo'n goed teken voor de wereld draait door. Want dit is volgens mij toch wel een behoorlijke hysterisch uitvergrote vorm van de wereld draait door. Maar we oh. proberen wel uh, een aantal processen die zich in de mediawereld voordoen bloot te leggen, ja. In hoeverre is dit de waarheid? Nou ja, ik ben absoluut niet iemand aan nabootsen en helemaal de waarheid aan te proberen te benaderen. Maar ik vind soms wel dat er. Uh... Ja, van bepaalde dingen onnodig een hype wordt gemaakt. En dat doen wij ook wel, inderdaad. Ja. Het is uh, vooral de kijkcijfers die het bepalen... en vaak niet meer helemaal de inhoud die voorop moet staan. En hoe mensen het beoordelen en hoeveel mensen er komen kijken bij Orcator. dat is in het niche-theater gelukkig niet zo belangrijk. Ik geloof dat wij we allemaal wel heel blij zijn, ja. Want uh, het was een uh, fantastische zaal. Het heel veel publiek en uh, we kregen goede reacties... Dus er valt voor ons nog een heleboel uh, ja, te sleutelen hier en daar. Maar we mogen ook wel blij zijn. Ja, het gaat goed. Staande ovatie. Op. Ja, ook dat. En uh, een paar open doekjes voor de muzikanten. die uh, Suzie's Haarlok, die geweldig uh, meedoen in de voorstelling. Dus um, ja, volgens mij gaan we de goede kant op. Ben ik nog iets vergeten om hier een kwaliteitsvol gesprek van te maken? <lacht> nee, ik geloof het niet. Nee. Was, was dit een goed gesprek? Ja, ik geloof het wel. Op website www.breakingthenews.nu kunt u zelf uw tv-fragmenten inzenden. Die passen bij de voorstelling. Ook kunt u daar zien wie de acteurs hebben geïnspireerd.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 Somebody that I used to know. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Gert-Jan Segers, directeur van het wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie. Ja, Gert-Jan, jij wilt het gaan hebben over kwaliteit van het onderwijs? Nou, de PABO, om de precies PABO. te zijn. Wat is er met de PABO? De PABO, daar komen studenten en uh, dat schijnt, uh, hun niveau schijnt niet zo, de, niet zo best te zijn. En er is nu al een toets die moet kijken of ze wel een beetje kunnen schrijven... en uh, of hun taal wel goed genoeg is en of ze kunnen rekenen. Mm -hmm. Maar er moeten nog veel meer toetsen bij. Er is een commissie geweest onder leiding van de heer Meijering. En die zegt, er moeten veel meer toetsen komen om het niveau een beetje op te krikken. Om te zorgen dat in ieder geval de goede mensen op de pabo komen. En die toetsen moeten dan voor, voordat ze toegelaten worden? Ja, precies. Dus er okay. komt selectie aan de poort. Want, en dat staat dan... Um, uh, en toen ik er kennis van nam, uh, eind vorige week... Toen, toen ging mijn wenkbrauwen wel een beetje omhoog. Want um, de instroom op de pabo staat die dan varieert. Soms is dat niet veel meer dan basisschoolniveau. Terwijl het een HBO blijft. Dus daar moet je eigenlijk gewoon een HAVO-examen voor gedaan hebben. Precies. En wat willen ze dan met deze eh, selectie aan de poort? Dat het op, tenminste op HAVO 3-niveau komt. Nou ja, dan lijkt me dat we een groter probleem hebben dan eh, alleen maar eh, het Pabo-niveau. Um, dus dit lijkt me echt een paardenmiddel. Ja. Nou, met wie wil jij eh, dat appeltje gaan schillen? Dat is met Marcel Winters van de HBO-raad. Ja. Goedemiddag, meneer Winters. Goedemiddag. Ga je gang, Jan. Wat ja. is je vraag? Nou, mijn vraag is: dit zegt denk ik meer over uh, mbo en HAVO dan over de PABO. Uh, nou, even een paar zinnen toelichting. Uh, uiteraard hebben uh, leerlingen, studenten aankomende studenten hebben een havo, uh, VWO of MBO diploma. Wat bedoeld is uh, te zeggen in het uh, rapport en in de berichtgeving, uh, is dat sommige vakken, bijvoorbeeld geschiedenis of aardrijkskunde door sommige leerlingen die instromen binnen het HBO, bij een PABO al aantal, een aantal jaren niet meer gekregen zijn. Dus het kan zijn dat je door een bepaalde profielkeuze keuze, eh, op HAVO of MBO... dat je vakgeschiedenis of aardrijkskunde eigenlijk sinds de basisschool niet of nauwelijks meer gehad hebt. En wat is het probleem waar de PABO's tegenaan lopen? Dat is dat het instroomniveau op bepaalde vakgebieden zo wisselend is... en soms zo ontoereikend is als niveau, dat je dat eigenlijk als PABO niet bijgespijkerd krijgt om ze uiteindelijk, want dat is wat we willen, na vier jaar tot zeer hoogwaardige leerkrachten voor het basisonderwijs op te leiden. Dus wat de commissie gezegd heeft, is het volgende. Elke student die instroomt bij een PABO, moet op een zestal vakken, taal, rekenen, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek, moet een toelatingstoets doen, dus in het jaar voorafgaand aan de instroom, om te laten zien dat ze dat vakgebied voldoende beheersen om in te kunnen stromen. Ja. Is het uh, probleem uh, onder MBO's niet veel groter dan onder uh, Havisten? Het wisselt heel sterk. Uh, we moeten uh, oppassen dat we generaliseren. Uh, je ziet dat uh, de PABO's uh, met een enorme kwaliteitsslag bezig zijn. Want even plaatsen in de context. Een jaar of drie, vier geleden is de sector, de PABO's, samen met het ministerie een programma gestart, een traject gestart... om juist ook de kennisbasis, waar de samenleving nog wel eens kritiek op heeft... om de kennisbasis, dus de vakkennis binnen het PABO-programma... nog wat steviger aan te zetten. Daar zijn we een aantal jaren geleden mee begonnen. Uh, daar zijn binnen die verschillende disciplines... de docenten uit de PABO's hebben vastgesteld... wat zouden we eigenlijk allemaal binnen dat PABO-programma op de verschillende vakken, want naast deze zes zijn er nog veel meer. Wat zouden we als inhoud, als vak willen hebben? En de stapeling daarvan, dat zou zoveel worden... Eh, dat het eigenlijk niet meer in een vierjarig eh, hbo-programma kan. Ja. Toen maar... kwam de vraag aan deze commissie, die we als hbo-raad hebben ingesteld... kom nou eens met een advies hoe we tot een stevig... en dat is breed en diep pabo-programma PABO kunnen komen... waardoor straks de afgestudeerde leerkrachten van een heel goed niveau zijn. Ja. Gertjan, jan even naar jou, want ik, ik meen te horen... in wat, wat jij zegt dat het probleem eigenlijk meer ligt... in de kwaliteit van het middelbaar onderwijs... dan in de manier waarop de PABO nu selecteert. Ja, Precies, want um, wat je aan het eind van MBO en aan het eind van de HAVO en VWO doet... is het niveau van de studenten meten met ja. um, examens. Mm -hmm. ja. En dan zouden ze goed genoeg moeten zijn... om door te stromen naar het Maar uh, ja. Dat zou niet ja. opgeknapt moeten worden op de PABO. Precies, dus wat je, wat je doet is eigenlijk repareren... dat wat in de eerder stadium uh, is misgaan. En dat lijkt mij een beetje dat je zo... Uh, het paard achter de wagen spelt. Ja, of moet er niet al veel eerder uh, opgetreden worden? Nou, maar waar het mee te maken heeft met zich uh, nog niet iets over het cognitief niveau. Dus het, laten we zeggen, het intellectueel niveau van de studenten. Maar als door een bepaalde profielkeuze een student, nauwelijks natuur en techniek heeft gehad, of nauwelijks geschiedenis, drie, vier, vijf jaar. Dan kun je dat die uh, aankomende student niet kwalijk nemen. Uh, en die kan nog van een heel goed uh, aanstaand hbo-niveau zijn. En waar het dan dus om gaat... is dat we niet langer meer binnen de PABO-programma's tijd en ruimte hoeven te maken en moeten maken... om dat allemaal bij te spijkeren. Maar dat we juist zorgen dat in het jaar voorafgaand aan de instroom... De aankomende Pabo-studenten weten wat er als uh, toelatingsniveau noodzakelijk is om die Pabo later met, succe met uh, goed succes naar vier jaar af te kunnen ronden. Maar zou je dat niet moeten zeggen? Je moet een bepaald profiel kiezen. Wil jij toegelaten worden op de Pabo in plaats van selectie aan de poort? Net zoals ja. bij andere studies Precies. ook wel gebeurt. gebeurd. Ja. Nou, net, net zoals met andere studies, dat is uh, binnen het HBO natuurlijk zeer beperkt. Er is eigenlijk een heel breed toelatingsrecht. En waar je naartoe moet, is uh, in ieder geval te zorgen... en daar is uh, dit hele goede uh, advies, dit voorstel is daar een prima basis voor... om te zorgen dat je gerichter studenten eigenlijk binnen opleidingen krijgt... die uh, zeer kansvol zijn in het uh, uh, succesvol voltooien op het goede niveau ja, van de opleiding. Maar hoe wilt u dat dan gaan doen door te zeggen... van we laten alleen mensen toe met een bepaald profiel? Uh, eigenlijk zegt dit uh, advies van deze commissie nu... we laten alleen mensen toe die laten zien dat ze op taal rekenen Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek... een uh, aan kunnen. En dat hoeven ze nog niet eens meteen te hebben, laten we zeggen... Uh, als ze de eerste test doen. Maar als je nu bij tijd, in het laatste jaar voor, voordat ze naar het hbo gaan... die testen laat afnemen... dan hebben ze ook een jaar lang om via 1, twee of drie testen te repareren... een beetje bij te spijkeren wat ze aan kennis uh, tekortkomen. Zou, zou je niet gewoon een schakeljaar moeten hebben voor uh, mbo'ers? Ja, maar dat kan vertraging opleveren. En uh, dat is ook zonde. En op het moment dat je met een relatief kleine, maar hele gerichte inspanning... zonder dat er maatschappelijke vertraging of vertraging voor de studenten optreedt... het goede niveau kunt bereiken, dan is daar veel meer voor te zeggen. Ja, trekken. maar als u, ja, als u nou zegt, mensen hebben dan bijvoorbeeld drie jaar een bepaald vak niet gevolgd... Ja. dan moeten ze toch aardig wat stof inhalen. Dus dat, hoe gaan ze dat dan doen? Klopt. Uh, maar in een jaar kan je met wat bijspijker een heel gerichte training en bijscholing uh, kun natuurlijk op dit soort onderdelen. En het is ook nooit zo dat ze op alle zesde vakken veel bij te scholen hebben. Ook voor taal en voor rekenen hebben we nu al toetsen, ook in de properduizen. Waarvoor we zeggen van elke student voor een babo, van een pabo, die moet op het gebied taal en op het gebied rekenen, moet een bepaald entreenniveau, beginniveau ja. hebben. Maar dat... is, is het een plausibel ja. verhaal, Gert-Jan? Nou ja, dat eerste dat is natuurlijk al heel problematisch. Als natuurlijk taal en rekenen, wat, wat iedereen natuurlijk vanaf de lagere school uh, uh, in, zijn, in zijn pakket heeft gehad, uh, tot en met eindexamen aan toe, dat dat ook niet op niveau is. Dus nogmaals, ook, ook dat zegt meer over de vooropleidingen... dan, ja. uh, dan over de PABO's zelf. Ja. Ja. Nee, maar in die zin uh, maakt het, uh, het advies klip en klaar. Dat, kijk, er is natuurlijk de afgelopen jaren ook nog wel kritiek geweest... op de PABO's in Nederland, op het eindniveau van uh, studenten. Uh, niet voor niets is er de afgelopen jaren... door de PABO's een enorme kwaliteitsslag gemaakt. En tegelijkertijd stelt deze commissie vast... als je niets doet aan het niveau het niveau wat studenten hebben op deze vakgebieden... als ze beginnen aan de studie... dan kan geen enkele pabo binnen vier jaar dat allemaal bijspijkeren bij deze nee. Dus u zegt eigenlijk op dat vlak bent u het gewoon eens uh, met Gert-Jan... die zegt dat het niveau van het middelbaar onderwijs of van het mbo... dat moet gewoon ook omhoog. Ja, maar ik maak toch graag het verschil tussen niveau... En uh, de vakken die binnen uh, het profiel of een opleiding die een aankomend student gevolgd heeft... Want het kan, ik blijf het voorbeeld noemen, een student die een aantal jaren of een aankomend student geen aardrijkskunde gehad heeft... Kan ja, het niveau nee, dat, van een HBD, maar dat, dat is een belangrijk misverstand wat anders uh, ontstaat, kan het niveau wel hebben... Maar moet op een bepaald vakgebied een klein beetje inhalen van wat er de afgelopen jaren wellicht niet meer uh, als parate kennis uh, opgeslagen is geweest. Maar kan jij leven met dat uh, uh, onderscheid, Gert-Jan? Of zeg jij toch, nou uiteindelijk moeten we toch vooral kijken naar die vooropleiding... En moet het niveau daar gewoon omhoog. Ja, dat laatste, dat lijkt mij zeker, uh, zeker aan de hand. Ook, ook als dus al taal en rekenen, als dat dan niet op, op uh, voldoende uh, niveau is, dan denk ik echt dat we in, in eerder stadium een uh, flinke probleem hebben. Maar ik heb nog één nog andere vraag, want waar ik ook even een vraagteken bij zette was, um, dan heb je weer zo'n onderwijscommissie, die gaat dan weer zeggen van jongens, hoe het uh, allemaal met, uh, met de PABO, en wat is dan de reactie? Advies is stevig, de PABO's moeten op de schop. Ik herinner me dat wij een uh, commissie Dijsselbloem hebben gehad, die zegt van nou, al die onderwijsvernieuwingen en al die uh, uh, ...dingen die inderdaad allemaal op de schop gingen, uh, daar moesten we maar eens uh, mee stoppen. Meneer Wintels, een korte reactie? Ja, en deze kan ik u geruststellen. Uh, op de schop is ook veel gezegd. Dit is eigenlijk iets wat, ik zei het in het begin al, sinds uh, 2008, 2009 wordt uitgewerkt. Namelijk, dat is de vraag van de samenleving, meer en steviger kennis. Ook echt vakgebieden, niet alleen pedagogisch-didactische, maar laten we zeggen de hardere vakken. Ook nadrukkelijker in het curriculum. Daar zijn de pabo's mee bezig... Uh, Vervolgens wordt vastgesteld door eigenlijk iedereen die betrokken is bij die PABO's. Alles bij elkaar opgesteld. Kan je nooit in vier jaar van een PABO-student nee, vragen. Dat heeft u al wel hm. herhaald. Precies. Goed, we gaan het hier laten heren. Ja, Gertjan, jan ik zie dat je nog wat wil zeggen. Maar helaas, ja. het zit erop. Dankjewel, Gert-Jan Zegers en Marcel Wintels van de HBO-raad. We stoppen ermee, want dit is de dag zit erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar onze website. Dit is de dag.nu, daar kunt u allerlei dingen teruglezen of terugluisteren. Zometeen, Villa VPRO met Geo Omsge. Goedemiddag. Hallo Thijs. Wie hebben jullie te gast? Uh, wij hebben te gast uh, Egbert Meijer. Uh, hij is de enige Nederlandse rechter aan het Europese Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg. En met hem praten we over een rapport wat vandaag uitkwam van Human Rights Watch. Dat het met schenden van mensenrechten nog ernstiger gesteld is dan we eigenlijk al dachten. Hmm. En verder gaan we het hebben over iets heel. Als je namelijk veel vergadert en in groepen dingen doet, dan loop je het risico dat je, achter, dat je intelligentie achteruit dondert. <lacht> ja, dat is Amerikaans, dat is een Amerikaans onderzoek. En dat dat is wel een Wat zeg je? Dat is wel een goede smoes. Zeg gewoon: ik heb te veel vergaderd. Ik heb te veel vergaderd, precies. Ja. Ja. Nou ja, die groepsprocessen beïnvloeden dus het IQ. Eh, maar niet alleen negatief trouwens. Je weet wat het IQ overigens is: hè? Het, het IQ? Het IQ is yes. hetgeen de test meet. <laughs> Zo lullen wetenschappers zich overal uit. <laughs> okay. Goed, we gaan naar het nieuws. Met Dorothea. Met Dorothea, ja. juist. Ik had bijna vergeten. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De advocaat van twee gewonden van de schietpartij in Alfa aan de Rijn... mag geen getuigen horen in de procedure voor schadevergoeding. De advocaat wilde onder andere politiekorpschef Stikvoort... en de ouders van de schutter, Tristan van der Vlis, ondervragen... om zo te bepalen of een rechtszaak kans van slagen heeft. Maar volgens de rechter voegt dat niks toe... aan de rapporten die al zijn verschenen over de schietpartij. En in zijn woonplaats Rotterdam is de danser en choreograaf Ton Lutgerink overleden. Hij was al enige tijd ziek. Lutgerink was een van de belangrijkste vernieuwers van de dans in Nederland... Hij was een van de drie artistiek leiders van Onafhankelijk Toneel en Opera, OT. Voor zijn oeuvre werd hij onderscheiden met de Gouden Zwaan 2011. Ton Lutgerink was 65 jaar. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Hmm. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf bij u op deze zender Radio 1. Straks na vier uur ons juridische panel Schuld en Boete. Een gevoelige klap voor het Openbaar Ministerie... in mensenhandelzaak tegen elf Chinezen. Er zijn zoveel fouten gemaakt dat de hele zaak over moet. En heeft u ooit een IQ-test gedaan? Gooi die dan maar gauw in de prullenbak. Want uw collega's, vrienden en klasgenoten... beïnvloeden dat IQ voortdurend. En niet altijd in positieve zin. Straks meer in de Vrolijke Wetenschap. Kijk, het is toch te gek voor woorden dat er 150.000 achterstanden zijn... en dat asielzoekers het Europees Hof gaan misbruiken om langer in een land te kunnen blijven... omdat ze weten dat er achterstand is en dat het nog even wel duurt. Dat moeten we dus niet hebben. Harde taal van minister Gert Leers... in de richting van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. En vandaag werd ook nog eens bekend uit een rapport van Human Rights Watch... dat het met de mensenrechten in Europa behoorlijk slecht gesteld is. Tijd om dat hof eens aan het woord te laten. En dat doen wij in de persoon van rechter Egbert Meijer. En wilt u reageren, doe dat dan via onze site. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Maar nu eerst de sancties tegen Iran, want Iran is per vandaag van zijn enige inkomstenbron beroofd, olieinkomsten. You will know that we will be uh, discussing and finalising additional sanctions, particularly focused on the central bank and on oil exports. The pressure of sanctions is designed to try and make sure that Iran takes seriously. Ja, de Europese Unie heeft vanmorgen de totale olieimport uit dat land verboden... en verder worden alle financiële tegoeden van het land bevroren. U hoorde Catherine Ashton, en zij is de hoge vertegenwoordiger... van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie hierover. Minister van Buitenlandse Zaken, de Verenigde Staten... hebben al eerder zo'n besluit genomen, dus het gaat nu echt knijpen voor Iran. Minister van Buitenlandse Zaken, Roosentaal die had het over... bijtende sancties die het regime hard moeten treffen... maar de bevolking buiten schot laten... Mevrouw Kazemi, goedemiddag. Goedemiddag. U bent Iraanse, ja, klopt. 20 jaar geleden uit Iran gevlucht. Ja. Klopt dat wat Roosentaal zegt, dat die maatregelen de bevolking buiten laten? Onzin. Het is onzin. Het is, uh, deze sancties zijn ook trouwens niet nieuw, in, in, deze, ma in uh, deze mate wel. Maar uh, Iran uh, heeft al uh, ruim 30 jaar te kampen gehad met economische sancties. En... Uh, dat uh, die sancties hebben uh, slecht de bevolking geraakt en mm -hmm. niet de regering. Als ze zouden helpen, hadden ze al uh, uh, 30 jaar geleden kunnen helpen. Maar deze sancties die nu zijn uh, voorgesteld, die zijn dus veel en veel zwaarder, ja. bijna totaal, dan wat er ja. tot nu toe was. Hey, de consequenties zijn ook nu, nu al zichtbaar voor de bevolking. De inflatie is boven 25 gekomen. De levensmiddelen zijn... Het is peperduur geworden. Mensen kunnen nauwelijks het hoofd boven water houden. En, uh, tuman die al eerder, en, en een euro die al eerder 1350 uh, tuman was... is binnen twee weken 2500 tuman geworden. Dus het, het, het, de levensmiddelen zijn onbetaalbaar geworden. Een kilo vlees uh, kost 25.000 tuman in Iran... Dus gewone mensen kunnen gewoon niet eten. Hmm. En dat zijn allemaal de gevolgen van eerder genomen sancties? de opeenstapeling Nee, ook, nee, van... ook eerder genomen sancties. Ja. Maar binnen twee weken dat, dat uh, de uh, olieboycott aangekondigd werd, mm -hmm. begon het al. Maar hoe <coughs> kan dat dan? Want dan is er nog niks gebeurd. Er is nee, alleen nog een aankondiging ge geweest. Nee, maar de boy boycott van de centrale bank heeft al die consequenties gehad. Oké. Okay. Mm. En als die olieinkomsten echt uh, gaan opdrogen, uh, wat gebeurt er met die levensmiddelenprijzen dan? Gaan ze het nog eens een keer uh, uh, verdubbelen? Die, ja, zeker. Dan, dan, dan wordt het leven van Iraniërs, van de gewone bevolking, van vooral het, het, het arme gedeelte van de bevolking, wordt het gewoon onmogelijk. Mm. Er wordt, er wordt ook wel gezegd dat uh, scherpe sancties, langdurige sancties tegen een land uitvaardigen en die ook handhaven om oorlog te voorkomen, dat dat eigenlijk een verkapte vorm van oorlog is. Dat vindt u dus ook? U vindt dat, het een, uh, dat, dat deze sancties niks doen tegen het regime, maar gewoon een soort oorlog verklaren aan de bevolking? Zeker, zeker. Het is een, in Iran wordt het leven met de dag duurder. Er zijn geen sociale verzekeringen. Mensen kunnen hun uh, me me medische kosten niet betalen. En als dit nog verder gaat, dat is alleen maar druk op de bevolking. De autoriteiten gebeurt er niks. Nee. Want zij geven niet om, om, om mensens leven. Uh, even uh, uh, naar de gevolgen. En, uh, de sancties tegen Irak in dat tijd... die hebben, lees je dan, ik weet niet of het waar is... honderdduizenden dode kinderen opgeleverd en baby's. Zeker, zeker. En, nu, en, en dat, dat geldt ook voor Iran. Dat geldt ook voor... In, ik nu hoorde al? Me, gisteravond hoorde ik van mijn uh, zus... De schoonmaakster bij hem. Mm -hmm. Die heeft een uh, invalide kind. Een uh, kind uh, is geboren bij haar met met uh, hoe heet het dat de, de, de bovenkant van uh, van uh, van mond uh, verwijderd. Een verhemmend. Ja, ja. Ja. Ja, ja, open ja, ja, ja, En die heeft een speciale uh, fles nodig om, om dat kind te voeden. En dat fles is 70.000 toeman. Mm -hmm. En dat is een euro. En dat is 70.000 is uh, 70 is. Uh, een derde van haar inkomen. Ja. Maar nu is het probleem natuurlijk... Uh, u, u zegt het gaat de bevolking raken en niet het regime. Het is nu al zo erg. Ja. Deze sancties worden ingesteld, het wordt alleen maar erger en erger. Is het niet zo dat dat juist de bedoeling is van het Westen... om de economie zo in te laten storten... dat hoe arm en, en hongerig ook de bevolking uiteindelijk in opstand zal komen... tegen het regime en dat het Westen dan nee. die opstand zal steunen? Nee, dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken. Uh, waarom niet? Omdat deze, deze sancties waren ook tijdens de oorlog tussen Irak en Iran. Acht jaar heeft, heeft Iran volgehouden en, en het regime, juist heeft het regime dat, gebruik, daar gebruik van gemaakt om zijn macht te vestigen daar. Kijk, wat zegt het regime? Kijk, dit zijn buitenlanders. Dit zijn de westerlingen die voor mensenrechten opkomen... en ons, onze bevolking zo onder druk zetten. Nee. Vertrouw ze maar niet. Het is dus contraproductief. Heeft u suggestie wat het Westen wel kan doen, wat wel effect heeft? Wat het Westen wel kan doen, is de, de binnenlandse uh, bewegingen stimuleren. Hoe doe je dat? Uh, m m uh, laat je grenzen open. Laat het I Iraanse volk in aanraking komen met democratische landen, met de bo democratische bevolkingen. Wat er nu gaande is eigenlijk. Want uh, jongeren hebben in in kennis gemaakt met internet, met met met so uh, social media. Mm -hmm. En uh, als ik mijn Facebook pagina open, dan dan dan zie ik hoe ik zie wat er gaande is in Nederland nu. Mm -hmm. En uh, jongeren durven wat te zeggen. Durven wat op internet te zetten. En, en ik zie ook nu dezelfde jongeren... die keihard tegen het regime zijn... nu ook... Uh, uh, tegen de sancties van uh, Europese landen zijn. En ze betreuren het dat Europa dat niet inziet. Uh -huh. En dan gaan ze twijfelen: geeft Europa, geeft het Westen om democratie of niet? Als je dat wel doet, geef onszelf die mogelijkheid om uh, uh, um, de, de, de, onze regering omver te helpen. Hmm. Niet de, de regering een handje helpen hmm. door deze sancties die afrecht kunnen werken. Ja. En wat dacht u van het bewapenen van verzetsgroepen? Want die zijn er, hè? de Mujahideen Kalk en dat zo. Helpt dat heeft Amerika in het verleden gedaan tijdens de oorlog met Iran, heeft hij verzet geroepen bewapend. Gewapende strijd is niet de oplossing. Gewapende strijden kunnen alleen maar een machtswisseling. Je haalt iemand eraf, zet iemand weer erop tenzij de, de bevolking daar nog niet aan toe is. Oké. Okay. Democratie is een proces. Ja. Mevrouw Karimi, uh, Kazem. Ka Kazemi, neem me niet kwalijk. Geef niet. Uh, dank u wel. Ik moest namelijk aan mevrouw Karimi denken, die dit verhaal ook een keer verteld heeft. De PvdA kamerlid, wat er uit dat land komt en wat ook. Groenlinks kamerlid, ja. Groenlinks bedoel ik. Ja. Ze ja, ja. zit een beetje te rommelen, geloof <laughs> ik. Neem me niet kwalijk. Mevrouw <laughs> Kazemi, hartelijk dank. Graag gedaan. Succes. Dank u.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 Tijd voor Metropolis Radio. Deze week aandacht voor antibiotica. U weet wel, die fijne pillen die helpen tegen oor- en longontstekingen en andere nare kwalen. Het is sterk spul en we slikken er ondertussen zoveel van dat allerlei enge bacteriën resistent dreigen te worden. Voor dat probleem wordt dan ook al lang gewaarschuwd onder andere door de Europese Commissie anderhalf jaar geleden. The situation is indeed serious. Er uh, there are approximately 25000 new cases every year in Europe and the cost of antimicrobial resistance approaches 1.5 billion euros a year. 25.000 doden en 1,5 miljard extra kosten. We moeten minder snel naar de antibiotica grijpen. Maar erg lukken wil dat nog niet. En hoe komt dat? Vandaag trappen we af in Nederland. Het land waar je nog steeds niet zomaar een kuurtje mee krijgt... als het aan de dokter ligt. Maar wat als de patiënt doorzeurt? Ellen van den Berg doet verslag. We zijn in de huisartspraktijk in Ommeren... Timo van der Wusten, huisarts in de praktijk. De heer van Baarda, gepensioneerd huisarts uit wijk bij Duurstede. U bent mijn huisarts geweest. En wat ik me kan herinneren, als ik wel eens dacht van een kuurtje zou helpen... zei je eigenlijk standaard, nou, een beetje zout in een flesje, een beetje water erbij. Wat in de neuspuit en klaar. Nou... Het is vaak niet nodig. Het is veel vaker niet nodig dan wel nodig. Het is een van onze meest krachtige, nog, nog, moet ik erbij zeggen, middelen die we hebben. Maar het wordt ernstig misbruikt dan wel en veel te veel gebruikt. En alle gevolgen die zien we inmiddels ja. natuurlijk in de dagelijkse praktijk. Met name in het ziekenhuis. Een groot probleem, de multiresistente bacteriën. Antibiotica helpen niet voor een verkoudheid, helpen niet voor griep. Dat weet misschien wel iedereen. Maar het blijkt in de huisartsenpraktijk en in de spreekkamer toch altijd weer nodig om dat toe te lichten. Ik ben nu sinds vijf jaar uh, geregistreerd huisarts. En ik denk dat de collega van Baarden daar absoluut gelijk in heeft. Kijk, wij worden opgeleid in de Nederlandse huisopleiding uh, met een evidence-based medicine-gelieerde. Zorg. Dat is een zorg die gebaseerd is op ja, bewijsvoering. Het is natuurlijk veel makkelijker om antibiotica te geven aan patiënten dan dat je een gesprek met ze gaat voeren. Dat kost veel meer tijd, Het is ingewikkelder, is intensiever, is moeizamer. Gaat u wel eens om bij een patiënt dat u denkt van ik wil van dat gezuur af zijn? Tuurlijk, Tuurlijk. Je hebt altijd, je hebt, iedereen heeft zo zijn, zijn, zijn weloverwogen. Uh, afwijkingen van uh, de richtlijnen en van de standaard. En u zwicht u vaak? Ik zwicht ook wel eens, ja, als, uh, als ik na uitleg, uh, nou ja, bij wijze van spreken het mes op mijn keel krijg van de patiënt. Wat? Nou, heel dwingend optreden van, ja, nee, maar je kunt me wat, ik wil dat kuurtje hebben. En ik heb uitgelegd dat het geen zin heeft en dat het nutteloos is en dat het allerlei... En dat, ik word gedwongen bij wijze van spreken. Ja, nou, zo vaak kan het wel eens gaan, hoor. Een bedreigende situatie. Nou, zo, dat is nou ook weer overdreven. Maar patiënten kunnen soms zeer dwingend zijn. Ja, dan, dan ga ik, ga ik uh, door de bocht, ja. Ja, maar hoe, echt iemand die mes op de keel, zegt u, maar... die gaat gewoon die deur niet uit voordat hij nee, dat ja, kuurtje heeft. Die wel. blijft gewoon zitten die op blijft stoel. Gewoon zitten. Dat komt voor. Ja. Ik ga... Maar hoe voelt u zich daarna dan, als die meneer de deur uit is en hij heeft zijn kuurtje? Soms voel ik me ontiegelijk belazend en soms moet ik vreselijk lachen op dit gedrag. Het kan zo ontzettend kinderlijk Dramgedrag, Zoals een vierjarige, dit kent die taferele wel... van die kleine kinderen die bij de Albert Heijn... de boel ons over de hoop halen en gillend op de vloer liggen... en mama ze niet meer uit de winkel krijgt. Nou, dat soort gedrag kom je soms bij patiënten tegen. Maar dan een man van 53 of zo. Precies. Niet. Ja, herkenbaar. Ik heb één ding geleerd van een, van een bekende psychiater... waar ik stage heb gelopen in, in Haarlem. En die heeft gezegd, je, je mag standvastig zijn, maar niet halfstarig. En dat, dat helpt mij heel erg dat ik denk van soms moet ik er inderdaad om het gedrag lachen. En soms bespreek ik dat gedrag en dan zeg ik nou meneer of mevrouw. Als de heeft je het kuurtje. Ik sta er absoluut niet achter. Een maar... beetje meebuigen af en toe. Tuurlijk. Flexibel blijven. Ja, ja. want je hebt, Uiteindelijk heb je ook een, een, een langdurige patiëntenrelatie met die mensen. Het is dus niet zo wij zien ze één keer en het is daarna klaar. Vervolgens heb je of hun gezin nog of hun familie of henzelf nog jaren in de praktijk als behandelaar. Komen met granaten. U hoort het. Ook artsen die het antibiotica gebruik eigenlijk willen beperken... buigen soms mee met de patiënt. Morgen gaan we in Metropolis Radio naar Polen. En het is vrij eenvoudig om te begrijpen... waarom het daar niet wil lukken medicijngebruik aan te pakken. Dan gaan we nu even bij een apotheek kijken. Nou, daar hoeven we niet ver voor te lopen. Want in dit land zit op bijna elke straathoek wel een apotheek. Dat morgen dus in Metropolis Radio. Mensenrechten worden door de Europese landen in toenemende mate met de voeten getreden. Europa wordt steeds intoleranter. Dat is de kern van een rapport van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. En dat rapport dat kwam vandaag uit. De Watch noemt negen landen bij naam die zich speciaal misdragen, waaronder Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije en verbazingwekkend misschien voor u, Nederland wordt als eerste genoemd. Met name het aantasten van de rechten van asielzoekers zorgt ervoor... dat ons land hoog scoort op dat verkeerde lijstje. Egbert Meijer, hij is Nederlands rechter... aan het Europese Hof uh, voor de Rechten van de Mens. Daar zijn 47 landen bij aangesloten. Het zetelt in Straatsburg en daar zit hij in de studio. Meneer Meijer, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Nederland staat ook in dat rijtje. Verbaast u dat? Ja. Dat verbaast hey. u? Ja, nee, dat verbaast <laughs> me wel. Ehm... Um, ik krijg vrij veel zaken uit Nederland uh, ieder jaar te behandelen. Of we, het hof. Mm -hmm. uh, afgelopen jaar hebben we... Ik heb maar eens even de cijfertjes opgevraagd. één dag voordat het officieel bekend wordt. Afgelopen jaar hebben we 491 zaken tegen Nederland behandeld. In zes daarvan is een judgment gewezen, een, een arrest gewezen. En ik denk dat vier keer daarvan, vier van die zes, gezegd is... dat er iets mis was. Aha. Dus als je dat allemaal bekijkt, dan... Is in elk geval van de klachten die bij ons in Straatsburg komen met betrekking tot Nederland. Maar een heel klein gedeelte zo dat je zegt van dat zit niet goed. Ja, durft u een conclusie te trekken, een oordeel te geven, eigenlijk over dat rapport dan? Um, ik heb het rapport ook net van u gekregen. Ja. Um, dus ik heb, het, ik heb het alleen in, het, in het, de persrelease heb ik het bekeken. Uh, als een rapport komt van een NGO, een non-gouvernementele organisatie als Human Rights Watch... Mm -hmm. dan moet je dat serieus nemen. Want Human Rights Watch is een hele serieuze eh, organisatie... die ook regelmatig in zaken die voor ons hof dienen... Eh, advies geeft en een, een, zoals dat heet een third party intervention geeft... Eh, om ook aan te geven wat zij daarvan vinden. Mm -hmm. Dat moet je serieus nemen. Dat wil niet meteen zeggen dat alles wat zij zeggen... Eh, dus ook de conclusie rechtvaardigt dat het allemaal erg mis is. Mm -hmm. Er ja. gebeuren dingen mis en er gaan ook een heleboel dingen goed. Ja. En als men over Nederland spreekt... Um, dan denk ik dat um, als ik kijk naar de paar zaken... waar wij als Hof van zeggen dat het toch niet helemaal goed is gegaan... en dat is dus pas gebeurd als in Nederland er een hele procesgang is geweest... want dan kunnen ze pas succesvol bij ons komen. Als je dat bekijkt, dan zit daar relatief veel klachten over vreemdelingenzaken ja. bij. Maar er zijn ook weer relatief heel veel klachten over vreemdelingenzaken... waarvan wij zeggen dat heeft de Nederlandse staat... maar bekeken door de Nederlandse rechter, uiteindelijk de Raad van State... heeft dat gedaan op een manier die niet mis was. Maar dat laat onverlet. Ik blijf maar even doorpraten hoor. Maar ja, dat hoor. Laat onver, ja, Het <laughs> laat onverlet dat als Human Rights Watch uh, voorbeelden geeft. Zoals bijvoorbeeld uh, het voorbeeld wat ze geven over de opvang van asielzoekers in Griekenland. Ja. Of waarvan ze hebben gezegd, kijk in Italië, uh, daar heeft uh, de Italiaanse uh, marine heeft, uh, een boot onderschept die op de Middellandse Zee voer met allemaal potentiële asielzoekers. En die hebben ze uh, allemaal aan boord genomen eh, van dat eh, oorlogsschip, of het marineschip... en hebben ze allemaal weer op het strand maar afgezet het ook niet in Afrika. Ik ga hem toch ja. even onderbreken. Ja. Um, is het niet ook zo dat zo'n rapport ook een soort trend waarneemt... en zich dus niet echt baseert dan op uitspraken door uw hof gedaan. Dus als er een zaak al echt voor is, dan is het een uitspraak, maar dat zij bijvoorbeeld een trend zien. Bijvoorbeeld in Nederland, waar ze zien dat er een regering is, een kabinet is, die probeert een beetje de grenzen van het recht uh, te verkennen door een strenger asiel- en immigratiebeleid, waarbij ze zeggen, we zien wel of dat botst met het hof, we zien wel of het botst met Europa, maar dit is ons voornemen. Dus dat zij zeggen, het is een trend die ons verontrust. En daar zou u misschien ook wat over kunnen zeggen, Rechters horen helemaal Nooit niks te op zeggen trend over trends. In trends nee, nee, u wist al dat die zou komen. Maar als ze zeggen EU becoming less tolerant... Mm -hmm. want zo staat het uh, boven ja. dat stukje wat ik heb gekregen... dan denk ik dat, dat daar wel iets in zit. Dat, uh, dat je uh, op het ogenblik een swing terugziet in de maatschappij... Uh, waarin dingen niet allemaal even tolerant waren als vroeger. Ja. Ik heb af en toe aan mijn aan mijn collega's uh, in Straatsburg ook nog wel eens uit te leggen... dat ik echt uit hetzelfde land kwam, uh, kom waar eens uh, grote denkers... die in andere landen allemaal niet meer terecht konden, wel terecht konden. Nederland heeft altijd natuurlijk juist uh, uh, dat, dat, dat prachtige... Uh, bijvoegsel gehad van een tolerant land. Mm -hmm. Daar is wel iets veranderd. Mm -hmm. Wat daar opvalt bij de opsomming van dingen die in Nederland in de ogen van de watch misgaan, is dat dat, dat rijtje is eigenlijk een, een integrale opsomming van het asielbeleid van dit uh, kabinet waar Tesla het over had. Mm -hmm. en, en ze constateren gewoon een beleid. En daar. En daar trekken ze een conclusie uit. Ze noemen bijvoorbeeld beperkingen van recht van asielzoekers... om niet uitgezet te worden als, als, als hun zaak nog loopt voor de rechter. Uh, ze hebben het over het beperken van uh, gezinshereniging. Allemaal dat soort zaken. Het zijn eigenlijk de complete elementen van dat asielbeleid. Is dat nou een goede methode om die allemaal op te noemen... en dan te zeggen dat Nederland zich misdraagt? Uh, ik, denk, ik denk dat uh, dat net te kort door de bocht is. Of misschien wel heel erg kort door de bocht. Uh, wat er aan de hand is, uh, denk ik... is uh, dat Nederland geconfronteerd is geweest met een groot aantal vreemdelingen... die in Nederland uh, gevraagd hebben om te mogen blijven. Meestal op basis van mag ik asiel hebben. Uh, daarvan worden er relatief heel veel wel toegelaten. Uh, dat is ongeveer de helft, dat mm. heb ik uh, laatst in cijfertjes gezien. Maar wat ik ook zie, dat is dat er nogal wat mensen zijn die zeggen van... ik loop bijvoorbeeld ontzettend groot gevaar in uh, mijn land van herkomst. En dat uh, met ietsje doorvragen, met ietsje... Uh, uh, door onderzoeken blijkt dat in elk geval het vluchtverhaal niet klopt. Hmm. Of dat het, het, het achtergrondverhaal niet klopt. En uh, ook dat soort zaken komt dan regelmatig bij ons. Ja. En voordat u denkt van ja, maar hij, hij doet net of het allemaal goed is. Nee, ik zei al, ja. relatief. Um, zijn er ook bij ons wel uh, Nederlandse zaken waarvan we zeggen... kijk, dit moet toch ietsje anders. Ja. Een aantal ander jaar geleden Nu wordt hebben we een... dat bijvoorbeeld niet in dank afgenomen... als het Hof niet u persoonlijk, hoor, maar als het Hof zegt... dit moet toch een beetje anders... dan uh, wordt hier door politici meteen een beetje geërgerd gekeken. Dat komt je dan als Hof te staan op uitspraken van uh, Kamerleden... die lid zijn van, een, van, van kabinetspartijen, zowel CDA als VVD... die zeggen, wij vinden eigenlijk dat er te veel ingegrepen wordt... in onze nationale wetgeving door het Hof. We willen een signaal afgeven dat wij meer eigen ruimte willen hebben om beleid te maken. En het allersterkst deed uh, fractievoorzitter van de VVD, Stef Blok, dat... en zijn partijgenoot Dijkhoff in een ingezonden stuk vorig jaar in de Volkskrant. Daarin zeiden ze het Europese Hof voor de Rechten van de Mens... tast democratisch tot stand gekomen wetgeving hier in Nederland aan. Laten we heel even luisteren wat Klaas Dijkhoff uh, uh, daar precies mee bedoelde. Uh, ja, maar dat hof is uh, ingericht... Uh, naar in het Europese verdrag voor de Rechten van de Mens... En dat doet daarin ook goed werk, maar wat we ook zien is dat het Hof af en toe wat enthousiast is met de interpretatie van de, de artikelen van het verdrag en de protocollen. Uh, en wel eens wat uh, ja, de zaken uitbreidt naar terreinen waarvan uh, de landen die het verdrag tekenden uh, ja, niet gedacht hebben dat het daarover zou gaan. Heeft u daar een voorbeeld van, meneer Dijkhoff? Nou ja, er zijn bijvoorbeeld voorbeelden waarbij iemand nooit heeft bijgedragen aan de opbouw van premies in een land, ook de nationaliteit niet heeft, maar wegens andere omstandigheden het Hof veroordeelt dat er toch uh, recht is op die uitkering. Uh, nou zou volgens ons best kunnen zijn dat een samenleving vindt... dat zo'n situatie ook uh, een uitkering moet krijgen. Maar dat is een vraag of dat een democratisch besluit is. Of dat je uh, een ruime interpretatie hebt van mensenrechten... en dan zegt uh, het oplegt aan een democratie. Dat was Klaas Dijkhoff, VVD. Uh, meneer Meijer, uh, vindt u dat hij een punt heeft? Nee. Nee. nee ik niet. Mijn, mijn, mijn keel schopte wat, want ik had heel ferm nee willen zeggen. Oh ja, nee. maar ik dacht, u bent nee, helemaal aangeslagen. Nee, maar dat is een nee niet. Ik, ik, ik merkte dat het. Dus ik moest het even verbeteren. Ja. Nee. Ja. Ik vind dat hij totaal geen punt heeft. A, ah, dat ene voorbeeld dat hij geeft. Ik zit even ontzettend te zoeken naar mijn papieren die ik bij me heb... maar dat mm -hmm. ik ook zo snel niet vinden. Dat klopt gewoon niet. Dat, dat, dat heeft iemand uh, ooit beweerd. En wat je dan krijgt is dat de een naar de ander het van elkaar gaat naple napraten... zonder dat ze mm -hmm. ooit eens een keertje het echte stuk hebben gelezen. Dat voorbeeld klopt niet. Dat mm -hmm. um, kan ik gewoon uh, zeggen. Maar dat, dat voorbeeld staat voor, alles voor alles. een breder gevoel wat er is... dat het, jullie een beetje buiten, buiten, buiten jullie grenzen treden. Het mandaat gaat. Ja, ja. Het, mandaat is, gaan. het is zo ontzettend interessant om te zien... dat. Ik kom dan weer terug naar, naar bijvoorbeeld die cijfertjes met Nederland. 491 zaken in 2011. Zes arresten. De rest niet ontvankelijk of op een andere manier weg. He, datzelfde kun je voor de jaren daarvoor zien. 2010. Vier arresten tegen Nederland. En 303 zaken gewoon weg. We praten dus over iets miniems. Ja. En als je nou werkelijk naar die Nederlandse zaken kijkt, dan, eh, dan zijn er iedere keer wel mensen die zeggen: God, dat vind ik erg vervelend. Maar in zijn algemeenheid. Um, heb ik nog iedere keer moeten horen van... ja, jullie hadden waarschijnlijk wel een punt waar ze altijd over beginnen te zeuren... Het is een beetje napraten, uh, het verhaal dat meneer Cameron... over twee dagen ongetwijfeld ook gaat houden hier in staat. De premier van Engeland, ja. Uh, dat is de premier van Engeland. Uh, want uh, de Engelsen die, die hebben ineens iets... wij moeten helemaal terug naar de, ik zou bijna zeggen... de splendid isolation, zoals ze dat vroeger noemden. Ja. We moeten weer helemaal uh, echt op onze eigen hockey terug. Ja. En uh, dat Europese hof, dat doet toch wel vervelend. En dan praten ze iedere keer over het feit dat zes jaar geleden... ons hof heeft gezegd, hmm. Engeland waar jullie automatisch van gedetineerden het stemrecht afnemen... als hij maar even gedetineerd zit, dat kan niet. Je mag best dat stemrecht afnemen, maar dan moet je dat echt aangeven... waarom dat nou net met zo'n gedetineerde nodig is. Dat heet dan een, in Nederland een bijkomende straf. En Engeland was de enige die dat had. En er is toegezegd van, dat moet je echt veranderen. Dat klopt niet met mensenrechten. En daar wordt nog steeds over... Gezuurd. Ja, dat is men dan oneigenlijke inmenging. Ja. Ja. Heeft u nou de indruk dat uh, er een trend is om het hof als hinderlijk te ervaren? In 2010 lag er een motie van het CDA... Mm. wat eigenlijk zegt dat uh, uh, Nederland eigenlijk veel meer de ruimte moet hebben... om zelf beleid in te vullen. Dan hebben ze het over het uh, verdrag van uh, de mm. uh, mensenrechten uiteraard. Er ligt mm. een rapport van de Telder Stichting de wetenschappelijk bureau van de VVD... die ongeveer hetzelfde zegt. En die wil dat, uh, dat allerlei artikelen in dat verdrag getoetst mm. kunnen, kunnen worden... Allemaal zo proeven, Tessal en ik wat, pogingen om toch het Hof te ondergraven. Ik weet niet of het ondergraven is. Ik merk in elk geval dat het klopt dat er ineens, uh, in, in een heel korte tijd, uh, iets is omgeslagen. Hm. Uh, in mei, uh, dus niet onbelangrijk, in mei 2010, en dat is nog maar kort geleden, heeft Nederland of is in Nederland aan het Hof de Four Freedoms Award gegeven. Dat is een heel belangrijke internationale onderscheiding. Een beetje aan een Nobelprijs, maar dan daartoe wel wat minder. Uitgereikt door Balkenende, die toen zei van... u krijgt het niet alleen voor al het fantastische wat u hebt gedaan... maar ook op, dat u, op alles wat er nog gaat gebeuren door uw Hof... voor toekomstige generaties. Dat was mei 2010 de situatie. En dan zie je ineens onder een, een nieuw kabinet dat er kritische geluiden komen. En u haalde aan, er lag ook een motie van het CDA. Aan hm. de andere kant moet ik zeggen, het is hetzelfde CDA... maar dan in de Eerste Kamer, die in mei, van dit jaar, mei afgelopen jaar, 2011... Mm -hmm. een motie heeft aangenomen die door alle partijen, behalve de VVD... is aangenomen, waarin staat minister van Buitenlandse Zaken... als u zegt dat het Hof zich wat minder met perifere zaken moet bezighouden... die term is onjuist en niet passend. Want mensenrechten CDA, zijn nooit perifeer. Mensenrechten zijn niet perifeer. Nee, precies. Uh, um, wat uh, wel ophoudt nu, en uh, enigszins perifeer, maar toch, dat is de tijd. Uh, okay. Ik wil u heel hartelijk bedanken, Egbert Meijer, uh, rechter okay. bij uh, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. We spreken elkaar ongetwijfeld nog een keer. De villa is zo meteen na het nieuws bij u terug. Met ons panel Schuld en Boete. We gaan vrolijk juridisch verder. En natuurlijk ook met de wetenschap in de vrolijke wetenschap. Zo meteen na het nieuws. Hartelijk bedankt. Tot zo. Internet. blogs, Twitter. Kranten. Radio en televisie. Felix Murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Zijn er nog speciale acties in deze maand, januari? Volop. 50% korting. Twee halen, 1 betalen. 10% korting. Het houdt niet op. De Dolly Dots uit Myanmar. En een januari maand om van te smullen. Het ziekenhuis die eet. 5 kilo in 5 dagen. Je eet dan gewoon wat je ziekenhuis eet en dan val je zo voor je ook 5 <lacht> kilo af. Waar wijst de televisiegids me op voor vanavond. De Gids.fm. Iedere werkdag tussen 11 en 12 in de ochtend. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.